Voering en verantwoorde vormgeving, beleefd aanbevelen, deals en <applaus> Dus nee, nee, nee, nee, nee, niks zeggen. Bent u soms die lange knappe agent die mij verleden maand verbaliseerde voor het met een vierwielig personen motorvoertuig bereiden van een met door de wet bepaalde verkeersbordenbebakering voorzien en als zodanig duidelijk herkenbaar van rijden pad? Oh, dat was u niet. Wat zegt u? Oh, u bent inspecteur bij schrijksbelastingen. Jees zeg. En bevalt dat nou? Oh toch wel, maar vertel eens, wat kan ik voor u wezen meneer Koolwit? U heeft mijn aangiftebiljet 70 nog niet binnen. Hé hey, wat Mal zeg. daar ben ik toch altijd zo op tijd mee? Maar wat verschrikkelijk aardig van u om me daarover op te bellen. Ik dacht dat schrijksbelastingen dan altijd meteen reageerden met een soort schriftelijke bandvloek. Wat zegt u? U maakt voor mij graag een uitzondering. Goh, wat schattig zeg. En waarom? Omdat ik u laat zo'n schattige papieren roos heb gestuurd. Ja, hoe vond u hem? Goed hè. Waar het u hem hangen? Oh, wat leuk zeg. Wat zegt u? Ja, mijn aangiftebiljet, ja. Nou, ik zal nog eens. Ja, natuurlijk zegt die Roos. Dat is mijn aangiftebiljet hoor. Ik denk ook al, ik ben toch altijd op tijd met die dingen. Wat? Nee, maar dat doe ik altijd met die ambtelijke formulieren hè. Ik vul ze altijd keurig in, maar daarna fleur ik ze graag een beetje op. Anders zijn het van die vreugdeloze paparazzen, hè? Ja, bekijken u het maar even, hoor. Als ik me goed herinner, staat het belastbaar inkomen op een van de kerkblaadjes. Zo, weer een rijksdienst, gehumaniseerd. Zo, uh, voor, voorzichtig, jij. Zo, zo, zachtjes, hoor. Goedemorgen, zachtjes. Ach nee, wie hebben we daarna? daar nou? Ja, toen ik zachtjes, ze slaapt. Zeg ja? Van Pol, ja, die kleine meid. Poolse kleine meid dus, hè. Maar zachtjes hoor, ze slaapt lief, hè. Schatje, plaatje hoor, met een engeltje. Van Pol dus, hè. Al zou je het niet zeggen. Ja, wat lijkt ze op haar vader, hè. Hè? He? ach, helemaal niet. Zachtjes nou, ze slaapt. Wat een smoltje, hè. Ja, zo moet ik er nou ook eens hebben uitgezien. Hè. In het mannelijke dus. Als ik sliep. Maar ja, men wordt ouder, hè. Ja, zeg, alles toch wel goed bij Koen en Tien, hè, dat Saskia zo bij jou is? Eh, ja, ja, ja, alles in orde daar, ja. Dat is toevallig namelijk dat ze bij mij is, en dat ging vanzelf, hè. Dat heb ik overgehouden aan de opening. Aan de wat? <tacht> aan de opening, eergisteren Van dat nieuwe boulevardhotel dat we gebouwd hebben. Door die burgemeester dus, die opening. Door die opgeblazen kikkers, zeg maar, die blaaskracht, die dikkop... Nogal een nare man namelijk, een soort van engerd, een soort van pakje peer, een beetje gluiperig en dan met het gezicht van een oorwurm, dus je begrijpt. Ik begrijp dat het niet een van je vrienden is. Die burgemeester, nee dankjewel zeg, dat is een verschrikking die man trouwens, dat heb je gezien. Ik niet. Nou ik wel zeg, ik zag dat meteen, ik denk dat gaat fout. Met wat? Met die kleine meid hier, van Pol, die die griezel, die burgemeester bij de opening dat bloemenmandje moest overhandigen. Ik dacht het meteen, dat gaat fout. En jawel, hoor, die enge die buigt zich voorover om dat aan te pakken en ran. Op de grond? Nee, nee, op de grond is hand. Die bloemen? Nee, bijten. Deze, de kleine van Pol, die bijt namelijk, hè. Als er iets niet bevalt, dan bijt ze, hè. En die man, die beviel haar dus niet, dus die beet ze. Ja, ja. Zeg, heeft ze jou ook eens niet gebeten? Jazeker, in mijn neus. Maar kijk, dat was iets heel anders natuurlijk, hè. Dat was mijn gestomme schuld, hè. Ja, ja, dat was omdat ik begon te zingen, hè. Nou, dan vraag ik ook ergens om, hè. Ja? Ja, eerlijk zeg zeker. Heb je dat nooit gehoord? Heb je nog nooit een zo zullen zingen? Dat is verschrikkelijk zo, hè. Ah, zo lelijk? Ja, ik weet niet. Nee. ik weet niet of je dat zeggen kan. Nee, lelijk, nee. Maar te hard, dus, hè. Wij zingen te hard, wij bielzen... Dat is die bouw van ons, hè. dat is die borstkas, die longen, hè. dat zijn de longen van een paard. Hè. En dat kan ook niet zingen, een paard. Hè. Plus die keel dus, hè. die typische Bielse kerel. Dus als wij gaan zingen, lelijk, na, nee nee, nee, nee, ik weet het niet. Hè. Dat kun je eigenlijk niet meer beoordelen. Hè. Daarvoor is het te hard. Hè. Waar had ik het over? Over de burgemeester. Ja, dat is die burgemeester, ja, ja, ja, zeker zeg. En dan nog met zijn eigen wijze hoofd dat kind willen opkillen voor de pers, voor een plaatje om zijn figuur te redden. Terwijl ik hem nog waarschuw, ik zeg denk erom zijn bijtje in je neus. Nee, hoor toch doen. Hoofd voor alle zekerheid een beetje afdraaien, maar toch doen. Dus ramp. In zijn neus. Nee, in zijn oren. Die neus had die voorzichtigheid halve afgedraaid, dus die kleine meid, die bijt hem in zijn oren, hè. Wat moet ze anders, hè? En dan gaat die man mij daar in het openbaar de schuld was aan geven, zeg. Die maakt daar een kwestie van, die gaat daar luidkeels, daar ruzieën van. U zei toch neus niet? Ah, verzenuwen. Tuurlijk, dus ik probeerde nog te zussen, Ik zeg edelachtbare, hey, sorry. Wat maakt het helemaal het verschil? Ja, bijten is bijten. Precies, maar dan iemand persoonlijk, hè. die ging zich dat staan aantrekken. Die ging daar staan verkopen, zo van, uh, zo, zo meneer. Dus u ziet geen verschil tussen mijn neus en mijn oren. Uh, een toestand hoor, op vechten af. En dan sta je dan een hotel te openen. Maar ja, die man, die man die kon alleen nog maar in het algemeen iets roepen van nou, u voedt uw kinderen goed op, dat moet ik zeggen. Die kinderen? Ja, deze van Paul, die zat opeens op mijn arm. Dus die man die zag dan aan voor een van mij. Begrijpelijk wellicht dezelfde regelmatige trekken. <lacht> Wat zei je? Ik zei niks, dacht ik. Nou ja, men wordt ouder. Ach, kom. Nou ja, zeker wel, vadertje Tijd. Ik denk daar wel eens over na. Vadertje Tijd. Een plastisch chirurg die zichzelf een geintje veroorloopt heeft, zeg maar. Waar had ik het over? Dat Saskia opeens op je arm zat. Ja, ja, ja, waar ze dan nu nog zit. Vermoeiend hoor, op de duur. Twee dagen al, moet je rekenen. Waarom zet je haar dan eens even neer? Nee, dan maak ik haar wakker. Als ik er neerzet, maak ik hem wakker. Oh, en s'nachts dan? Uh, nee, nee, s'nachts niet, nee. Wat niet? Slapen. S'nachts niet, nee. Nee? Nee, s'nachts doet ze geen oog dicht. Gek, hè? S'nachts leeft ze. Oh, en jij dan? Ik niet. Ik heb s'nachts geen leven, zeg maar. Maar schattig hoor. Ja, ja, ja, maar jij kunt er niet verslapen. slapen. Ja, uh, nee, ja, ik kan wel, maar ik mag niet. Van wie niet? Van haar niet. Maar schattig hoor. Nee, dan krijg ik een klap met de wekker namelijk. Oh, mag ze bij jullie slapen? Nee, nee, dat mag ze niet, dat wil ze. Oh, en uh, bij je vrouw? Bij Doemi, nee, die niet, nee. Die wil het niet eigenlijk. Nee, die mag het niet. Nee, die, die moet eruit dus, Doemi. Die, mo die moet op het logeer. Van haar? Nee, ja, die, niet van mij. Wat heb ik erover te zeggen? Niet al te veel, hè? lijkt wel. Niks, zeg maar, er is niks. Bij, bij deze, bij die kleine van Paul, oh nee. Ah, een beetje een wingerlijntje dus, hè? Nee, nee, nee, mag je niet zeggen, nee, nee, nee. Nee, dat zou ik namelijk niet pikken, als biedels zijn. nee, die laat zich niet dwingen namelijk biedelsen, nee, het is anders. Ik weet niet, natuurlijker, zeg maar, dat kind, dat is zo'n klein voorbeeld hier. Ik loop daar gisteren mee in Den Haag, ik krijg een moeie arm, dus ik zet er even neer. Dus wordt ze wakker. Ze ziet een boom, ze ziet mij, ze zegt jij boom. Nou ja, dan klim ik erin. Ja. Klein voorbeeld. Je kunt er geen nee tegen, zeggen. Nee, precies, dat kan je niet, hè. Dan zou ik mezelf een grote smeerlaag vinden, eerlijk. Nee, nee, nee, dan, dan klim ik nog net zo lief in de boom, zeg. Rustig parkje? Ach, ja, kijk, kan je het buitenover een rustig parkje noemen? Oh, jee, dus mensen? Zwart met een zwart van, zeg. Waar ze dus nogal vandaan, kwamen raadsel, maar dat schijnt iets heel bijzonders te zijn hoor. Een vent in de boom, met een, een meneer te zeggen. Geef je toch wel even te denken niet, of daar in Den Haag misschien iets schort aan het amusementsleven. Nou ja, het is geen alledaags gezicht natuurlijk. Nee, dat schijnt, maar waarom dan meteen dat gejoemel, nu hè. Als iemand zo hoed verliest, goedkoop plezier hoor. En dan neef Eve weer even natuurlijk hè. Oh, was er ook? Ja, die zal er niet zijn als ik mijn hoed verlies, zeg. Die zal dan niet meteen roepen van. Uh, oei, oei. Oh nee man. Jij riep iets heel anders man. Oh ja man. Oh ja man, jij riep iets een dubbeltje voor de aap man. Ja. Laat dan meteen even met mijn hoed rond. Een dubbeltje voor de aap. Ja, om de, aan dat onwezenlijke geklouter van jou een sociaal tintje te geven, niet? Anders had je nou in het asiel gezeten. Ja. En nou hadden we dan bijna een procesgebouw. Weg als bedelerij in al groep, ja. Oh, oh, agent erbij? Agent erbij, de hele oproerpolitie, het, het waterkanon. Ja, zeg, politiemanneke pist erbij, zeg. Het hele waterkanon, die dachten namelijk dat hij, het omen, dat hij aan een provocatieve anti-hongeractie bezig was. Ja, en dan roep jij een dubbeltje voor de aap. Nou ja, je moet zulke projecten weten te populariseren, omen. Een herkenbaar doel geven. Ja hoor, en zie ik eruit als iemand die een anti-hongeractie aan het voeren is? Jazeker, maar dan is zeer hebberig eigenlijk wel. Hoor. Ja, goed, maar een toestand hoort te hellen. Van die hele hoge politiemensen erbij, dus je weet je wel, hè. Zo van, kom u onmiddellijk uit die boom? En later van, en wat had u daar in die boom te zoeken dan? Ik zeg niks, volstrekt niks, ik was daar ook voor zoek. Hij zegt van wie? Ik zeg van die kleine meid, hij zegt, u denkt toch niet dat ik dat geloof. Ik zeg, nou, vraag het hem dan zelf. Hij het te vragen. En wat zei ze? Ze zegt, jij boom. Ja, en? En, hij had maar te gaan. <lacht> Bij deze, die kleine van Paul, je gaat wel hoor, heus. Ja, dat moeten zien ze, stuk voor stuk hoor. Die agenten? Wat dacht je? Die zijn bevelen gewend, nietwaar? Dat is jij boom, hup, ik boom. Zelden zoveel agenten in de boom gezien zijn. Dat betekent, geloof ik iets, hè, slecht weer op optilmenig. Zeg maar, hoe kwam ze nou opeens zo bij jou te logeren? Ja, hè, ja, ja, dat is Pol hè. Dat is die moderne opvoeding, dat is heel raar, dat is modern. Dat is dus heel raar hè, die vinden dat allemaal best hè, Pol en Tine. Die staan daarbij, die, dat hun kind die burgemeester in zijn oor bijt. En dan krijgt ze geen steentje. Ja, hoe moet je dat zien? Als Paul roept, spuug uit, dat is wie, wie krijgt er dan een staartje? Ja, ja, ja. Zeg, en uh, dat logeren? Precies zo, ze zit nog niet op warm of Tine. Die joep van, oh, die bent u de eerste drie dagen niet kwijt hoor, meneer Wiels. Ze moet om zeven uur naar bed, klaar. Nou ja, maar jullie kunnen het goed vinden samen, hè? Ja, die en ik, uitstekend, ik bestapel, gek heb die meid, zeg eerlijk. En zij op mij dus, hè. En dat steekt een beetje, hoor, bij Paul. Die is daar een beetje jaloers op, hè. Moet je straks maar opletten, als zie dat, eh... Morgen, chef. Morgen, Leung. Uh, morgen, Paul. Ik vertel uh, net hier, Paul, dat ik Stapel gek ben. <laughs> bent u er ook achter, chef? <laughs> uh, hoor hem lachen, hè. Als een boer die kiespijn heeft, die is jaloers, hoor. Let maar op. Uh, naar achter, Paul. Uh, dat u Stapel gek bent, chef. Wie zegt dat? Oh. Ja, dat is toch algemeen bekend, chef? He? U stond het notabene hier zelf te verkondigen, zei. Ik stond in de verkondigen dat ik stapelgek op je dochter ben, Paul. Jaloerische gek. Dat uh, laatste heb ik dan gemist, chef. Omdat je me met je door jaloersie vergeten de geest niet laat uitspreken, Paul. Ja, die chef. Op wie zou ik nou weer jaloers zijn, chef? Ja, vraag naar de bekende weg, Paul. Er is hier maar één man om jaloers op te zijn, man, of niet soms? Eh, uh, uh, feit, chef, maar heb ik vandaag een speciale reden om jaloers te zijn op neef chef? Ja, op mijn onbedorven jeugdigheid, weet je wel. Ja, maak toch geen plausies, Paul. Je bent jaloers op mij, loeren Is dat een, uh, is dat een opdracht, chef? Nee, dat is de kip, Paul. In welke zin de kip, chef? Omdat het van je gezicht afdruipt, Paul. Omdat je die hebben kan, geef het maar gerust toe. Graag, chef. Wat, chef? Je kip, Paul. Wat je in je nog ineens een blik hebt waarde gevonden. omdat je eenvoudig de gedachte niet velen kunt. dat die kleine stapel is op wie? Op jou? Nee, Pol, op mij, Pol. <lacht> Goed teken, Chef. Slecht teken, Pol. Heel slecht teken, man. Want weet je hoe dat komt? Dat komt omdat het kind voor het eerst in zijn leven een vader herkent, Pol. Een vaderfiguur. De wijze gezagsmens, dus. waar nu eens niet mee te spotten valt. ...zoals met jou, met je rare moderne opvoeding van alles mag. Misvatting, chef. Grote misvatting, Paul. Want daar smenkt zo'n kind om om een vent die niet alles pikt. Daarom, daarom zit dat kind hier in volmaakte innerlijke rust te slapen op mijn lamme arm, Paul. Ja, uh, uh, komt ze wel op tijd in haar bedje, chef? Nee, nee, ze komt op tijd in mijn bedje, Paul. Oh, wat leuk, chef. Uh, uh, slaapt ze bij u? En waarom? Omdat ze dat prettig vindt, Paul. Dat moet zij weten, man. Het is eigen kind, je kent eigen kind. Kineens. Nee, maar stopt u haar wel om zeven uur onder de wolf, Chef? Nee, Paul, zij stopt mij om zeven uur onder de wolf, Paul. Alweer een blijk van jonkunde, man. Alweer een bewijs dat je met al je moderne pedagogie de kinderen zien alleen maar uit een boekje kent. Zonder enig besef dat zo'n kind geborgenheid zoekt. Bij iemand met gezag. Die de wind eronder heeft, die kan zeggen: En slapen jij? Ah ja, en maar, uh, uh, wordt er dan ook geslapen, chef? Nee, Pol, er wordt er geschaakt, Pol. Ah, oh, kan ze al schaken? Nou, volgens mij kan ze het ene stuk niet van het andere onderscheiden, chef. <laughs> Ver, vergissing alweer, Pol. Ze gooit me steeds als de koning naar mijn kop. <laughs> uh, chef. Chef, u verwendt haar toch niet, Chef? Nou, hoor jullie, hoe die zitten stikken van jaloezie. Omdat je niet veel kan dat dat kind op mij trekt. Je verwaarloost dat kind, Paul. Geestelijk wordt dat kind verwaarloosd. Nee, weet je, gisteren, op het buitenhof. Ja, toen heb ik maar het waanzinnig gelachen, eerlijk. Ja, maar zij genoot, jongen. Zij kraaide. Zij ah. had voor het eerst in haar leven iemand getroffen die iets voor de overhand. En wat doe jij, Paul, als ze tegen jou zegt, jij boom? Dan uh, ga ik even met haar zitten babbelen, chef. Even bomen dus, dat noemt ze, jij boom, chef. Hé? Oh, en uh, over dat slapen gesproken, chef, uh, heeft ze niet naar haar slaappop gevraagd, chef? Nee, Paul. Tuurlijk niet, Chef, Je hebt hem, toch? <lacht> ja, maar komt er eigenlijk wel iets van slapen terecht, chef? Niet noemen ze waar, Paul. Zo nu en dan dommel ik wel eens even weg, maar dat duurt niet lang, hoor. <lacht> Dan is het rang met de wekker. <laughs> en dan heeft ze alweer iets nieuws verzonnen, de duivel. Dan moeten we dia's kijken. Zo laat op de avond nog? Nee, nee, zo vroeg in de ochtend dus. Zo later de avond hebben we dus pannenkoeken gebakken. Uh, uh, chef, neemt u wel even niet kwaad, chef. Gaat u daar s'avonds laat voor die meid nog pannenkoeken bakken, chef? Ja, Paul. Ik wel, Paul, ja. Een kind in de groei dat honger heeft, Paul. Daar mag ik een stapel pannenkoeken voor, Paul. Jij niet zeker? Nee, chef. Die geven Tine en ik een appel, chef. <laughs> op een gezonde snee tarwe. Ja, ja. Maar geen stapel pannenkoeken, chef. Nee. De pest voor haar lichaam. Ze kent waarachtig het woord gereens. Ja, hoor. <laughs> even... Meneer ja, de moderne vader... kind het kinderwoordenschap niet eens... ...nou, ik verzeker je... ...dat ze vijf keer tegen me heeft gezegd... ...jij koekenbak, hoor, Paul. Ja, dat heeft ze van mij, chef. Dat zeg ik wel eens tegen haar, hè. Dat neemt ze dan van me over. Dan zeg ik, je bent de koekenbakker. Ja, kletskoek. Jij koekenbak. Over een heel matig eetzuchtje gesproken, zeg. Nou, dan moet je dat kind eens dus zien, zeg. Als onder die druk van jouw moderne opvoeding uit is, hoor, Paul... Op dat diner, bijvoorbeeld, s'avonds... Bent u daar dan gebleven, chef? Bent u daar met die kleine meid blijven eten? Nee, Paul. Oh, ik dacht al, chef. Nee, Paul, ik heb daar geen hap naar binnen gekregen, Paul. Omdat ik haar moest voeren, jongen. Op mijn schoot, ja. Een volledig diner van vijf gangen. Zo zat ze te rammelen, Paul. Beetje gezonde snee, tarwe. Chef, als Tine dit hoort, chef, dan vermoordt u. Ja, dat komt die vrouw van de burgemeester mij ook wel zeggen. Tijdens het bal na ja. Dat moest ik namelijk openen, hè, met die vrouw van de burgemeester, hè, met dat gebeten oor dus. Maar dat is raar dansen hoor, met zo'n kind op je arm. Maar gelachen met die kleine, zeg met weetjes. En toen, en toen ze dat mensen de pruip pikten, zeg. En die zetten ze mij op mijn kop, ah, dat is een feestnummer hoor, Pol. die. Ja, ja, chef, en, en daarna gaat u dan nog eens een stapel pannenkoeken voor haar bakken? Nee, dat was gisteravond, Pol. En vannacht hebben we dus nog even gezellig Dia zitten kijken. Dat moest dan weer opeens, hè, van die duvel, ja, dat was dan weer rang met de wekker, jij Dia, dus ik Dia. Ja, chef, als Saskia jij Dia zegt, dan vraagt ze om haar pop, chef. Hè? Oh. Ja, oh chef. En ik vind ja. het zo langzamerhand meer dan delletjes, chef. Ja, ja Paul. Vertel eens over jij boom en jij dia gesproken. Als ze zegt, jij hertjes. Wat bedoelt ze dan, Paul? Uh, dat heeft ze van kerstmis overgehouden, chef. Oh. Dan zeurt ze of je nog eens de hertjes lager bij nachten voor de wild zingen. Dat heeft me weken gekost om haar dat uit haar hoofdje te praten. Ah. Dat kerstmis voorbij was. Ik hoop toch niet dat u het gedaan hebt. Seth? Nee Paul, als ik zie een bijt ze in mijn neus Paul. Nee, gelukkig, want dan had ik weer opnieuw kunnen beginnen. Nee, nee, ik heb dat namelijk niet begrepen Paul. Nee, dan is het goed Seth. Nee, ik bedoel uh, uh, even academisch gesteld. Dus ter helle, wat zou jij nou gedaan hebben? Meneer... Als je dus in je dommel een kwam met de wekker krijgt en iemand zegt tegen je, jij hertjes. Nou, dan zou ik wel even optreden, denk ik. Ja? Oh, oh, en jij, jij, jij, jij nee, Vee. <lacht> als iemand s'nachts jij hertjes tegen mij zegt. Nou, dan geloof ik dat ik mij dan het waanzinnig zou lachen als ik jou dan de hertjes zou gaan voeren. Wat ja, is er van alzaam? Chef, werd die, die, met die punten? Ja, ja, Paul. En ik kan je verzekeren dat dat een hele bijzondere belevenis was, Paul. Heel ontroerend eigenlijk. Om met zo'n gezellige keuvelaarster... ...door dat slavende stadje te kuieren, zegt met je brood. Ja, dan kom je van binnen helemaal te gruus. Dat zou meer gedaan moeten worden. Ja, maar houdt u er dan helemaal geen rekening mee dat het een kind is, yet? Jazeker, Paul. Zodra ze jij tilt, hebben we kunnen gedragen, hè... En ze heeft geslapen als een roze. en ze heeft geen hertje gezien. Mag je niet ongerust? Ja, jij til is jij stil, chef. Oh. Dat zegt ze als Tante Gree op bezoek is. Dat is ook zo'n ratel, chef. <laughs> yes. En u moet me niet kwalijk nemen, maar die logeerpartij is over... ...en ze gaat nu van naar huis, chef. Jalozie, Paul. Maar oh ja, er is geen vechten tegen, dat zie ik wel, arm kind. En mag ik dan even die papieren van het ministerie, chef? Dan ja. werk ik die thuis wel even uit, anders raken we daarmee open tijd. Het is al krap. Ja, ja, ja, die heb ik nog niet, Paul. Ja, maar u zou toch gisteren naar het departement gaan? Ja, daar zijn we geweest, Paul. Maar dat is nog niet helemaal uitgepraat. Hè? Dat kwam, uh, uh, uh, Paul, wat betekent jij, be Paul? Dan ziet ze jou in je ware gedaante, denk ik. Nee, nee, dan heeft ze de bokkenpruik op, zeg. Oh, vandaar dat ze begon te huilen, dus. Huilen? Ach, ja, kijk, ik bedoel, het is toch moeilijk confereren, hè? Met het ambtenarenvolk bedoel ik. En dan met een kind op je arm, ik bedoel, het maakt je wat weker, milder. Waar je normaal zou zeggen, mijn heren, bent u door helemaal waanzinnig. Dan hoor je jezelf tot je verbazing iets zachtmoedig zeggen van, ja, dat is natuurlijk ook een visie. Zeg maar, het loopt zo gesprek en juist niet makkelijker. Eh, nee, kijk, zijn ambtenaren, stijfvolk, stijf volk, dat kan niet meedoen, hè. Dat gaat wel een beetje ongelukkig zitten blaten. Maar het is niet echt, het komt niet van binnenuit. En dat voelt zo'n kind natuurlijk, hè? Dacht je niet, Pol? Uh, zijn u blaven, chef? Ja, sorry, ik dacht, jij bent bij... Pol, niet? Ja. Dus ik zeg, heren, wij moeten even blaven. Ja. En ze doen ook wel iets, hoor, maar verder dan mekkeren gaat het niet, hè? De minister kreeg ook nog even op de hoek. Nou, die zal ook wel even raar gekeken hebben. Kijkt hij altijd, dat is een minister. ja, die doet niet anders. En dan vaag iets wompelen van, oh je, ja. ik zie het al, hier wordt gewerkt. Maar even menselijk meedoen, uh, hoor maar. Ja, maar, chef. De, ah, daar is maar over schaapskop gesproken. Vrienden daar brengen we heeft u gehoord morgen. Ja, ja. Ja, schat, die is er. Hier komt hij. Ja, man, geef maar, dank je. Biel ah, vrienden, ben Biels hier. Meneer Ritterman, vrienden van de wie van wij. Wat zei u, meneer Ritterman? U, bij... u heeft net de wie? Oeh, oeh, u heeft de minister aan de lijn gehad. Zet u. pardon. Wat, wat heeft de minister niet behaagd? Dat iemand van onze firma ten departementen geblaad zou hebben. Nee, maar deze heren komen er niet meedoen. En bovendien was je straks de inseam. <applacht>